Zes uur. Het NOS-journaal. Mariel Hageman Minister Opstelten van Veiligheid vindt dat de jaarwisseling... in alle opzichten beter is verlopen dan voorgaande jaren. Daarbij heeft volgens hem de regen een rol gespeeld. Opstelten vindt wel dat het aantal geweldsincidenten... tegen hulpverleners nog verder omlaag moet. Er waren, voor zover nu bekend, 74 incidenten tegen 110 vorig jaar. Ook de ernst van de agressie nam af... Wel raakten in de regio Rotterdam zeven agenten gewond... doordat ze werden geslagen of gebeten. In Den Haag werd veel zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. In Dordrecht werden politie en brandweer bekogeld met flessen. En in Apeldoorn werd een brandweerman in zijn rug getrapt. Turkije onderhandelt met de gevangen PKK-leider Öcalan. De regering wil zo een einde maken... aan het geweld van de Koerdische afscheidsbeweging. Ötjalan zit sinds 1999 een levenslange gevangenisstraf uit, maar speelt nog steeds een grote rol in de PKK. Toen hij onlangs Koerdische gevangenen opriep een hongerstaking te beëindigen, gaven ze daar onmiddellijk gehoor aan. De Turkse regering praat nu met Ötjalan over ontwapening van de PKK. In ruil daarvoor wil Ötjalan meer rechten voor de Koerden in Zuidoost-Turkije. De PKK wordt door Turkije, Europa en de VS gezien als een terreurorganisatie. De eerste gewonden van het ongeluk in het Friese dorp Raart zijn terug naar huis. Nog twaalf of dertien gewonden liggen in het ziekenhuis... van wie enkele er slecht aan toe zijn. Vannacht reed een vrouw van 42 uit Dokkum in op een groep mensen... die naar een nieuwjaarsvuurwerk keek. Daarbij raakten 17 mensen gewond. De automobiliste was niet dronken en er was ook geen opzet in het spel. Mogelijk was de vrouw geschrokken van het vuur in Raart. Ze is door de politie verhoord, maar is weer vrij. Formeel is ze nog wel verdachte...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 Vorige maand werden in Pakistan negen hulpverleners doodgeschoten... die meededen aan een inentingscampagne tegen polio. Ook toen waren de meeste slachtoffers jonge vrouwen. Het paard van de sportredactie van Omroep Friesland is terecht. De oudejaarsvereniging van het dorp Nijenga... blijkt renpaard Derk donderdag te hebben meegenomen uit de stal. Volgens de Leeuwarden Courant stond het dier net bij te komen van een castratie. De sportredactie van Omroep Friesland kocht het renpaard twee jaar geleden... om het te redden van de slacht...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 Het NOS Radio 1-journaal met Liselotte Thomassen. Goedenavond, welkom bij dit korte Radio 1-journaal op deze nieuwjaarsdag... waarin we terugblikken op de nieuwjaarsnacht. Die was druk met incidenten, u hoorde het net in het nieuws... We hebben het ook over de Amerikaanse fiscal cliff die op het nippertje werd afgewend. Want al leek het gisteren niet meer goed te komen. Ineens was er toch weer wat tijd en stemde de Senaat in met allerlei maatregelen. Dat en meer hoort u in dit Radio 1-journaal. We zijn er tot half zeven. Ook dit jaar waren er tijdens de jaarwisseling weer veel brandstichtingen, vernielingen en andere gewelddadige incidenten. minister opstelde van Veiligheid en Justitie. maakt de balans op. Drie cijfers wil ik daar even bij, bij noemen. Uh, verschil met vorig jaar: uh, 8500 uh, incidenten, nu een, uh, een dikke 8000. Uh, het aantal uh, incidenten naar uh, hulpverleners, vorig jaar een 180. Nu uh, 74, waarvan uh, 61 arrestaties. En het totaal aantal uh, arrestanten is nu 1000. waren er vorig jaar uh, 1300. Je zou kunnen zeggen, het is uh, iets beheersbaarder uh, geworden dan, uh, dan uh, vorig jaar. Uh, dat zijn inderdaad de feiten. Maar dat is niet mijn, uh, mijn, uh, mijn waardeoordeel. Want ik vind, uh, dit soort feiten en dit soort cijfers... horen niet bij een oud en nieuw wat gewoon een is. Zijn. En wat weegt dan voor u het zwaarst? Wat vindt u dan het ergste? Nou, ik vind, kijk, ik vind heel veel erg natuurlijk. Ik vind gewoon uh, geweldpleging, vernielingen... Uh, brandstichting, uh, al dat soort uh, zaken. Uh, uh, Opstartjes, gewoon uh, het feit dat een uh, brandweer uh, moet worden ontzet de ME om zijn werk te doen. Dat zijn onacceptabele zaken. En daar is niet het een erger dan het ander. Uh, dat is allemaal uh, gewoon buitengewoon uh, zwaar en niet acceptabel. Uh, en ik vind de, de, de, de hele alle incidenten naar onze hulpverleners, geweldpleging, het is wat minder... Uh, en, maar uh, elk feit is er één te veel, dus dat is onacceptabel. Nu zijn er zijn daar de afgelopen jaren ook campagnes voor gevoerd hè, om dat uh, geweld tegen hulpverleners in te dammen. Ja, kun je dan zeggen dat het niet echt gewerkt heeft, of een klein beetje? Nou, het, heeft, het werkt wel, maar het duurt zo ongelooflijk lang voordat die cijfers heel rustig naar beneden gaan. En we moeten natuurlijk daar ook heel stevig uh, op, op inzetten. Hoe? Ja, nou, dat doen we dus. Niets accepteren. Ik heb ook gezegd, hier is echt law and order en zero tolerance van toepassing. Uh, en dat betekent gewoon in de kraan grijpen en uh, uh, voor het OM uh, de mensen neerzetten en uh, snel recht. Nou, dat gaat men bekijken. Me de feiten zijn dit jaar, heb ik de indruk, uh, eerste indruk, uh, wel wat lichter. Maar gewoon, elk is er één te veel. Nu hoorde ik u net zeggen dat u een groot voorstander bent van georganiseerde vuurwerken. Waarom? Nou ja, omdat dat zoals in Rotterdam en in Amsterdam zie je dat, dat trekt mensen daar naartoe. Dat geeft ook een feestelijke uitstraling. Uh, daar heeft, is goed voor, voor de stad. Maar ja, het zijn ook mensenmassa's die misschien ook weer moeilijk te beheersen zijn als die te veel gedronken hebben of anderszins. Nee, maar dat kan je goed, dat wijst het uit hoe dat daar is verlopen, is mijn indruk. Uh, je ziet het ook in het buitenland dat dat, uh, dat, dat een, eigenlijk wel een, wel een redelijk succes is. Nou, dat zou je toch meer moeten inzetten. En onze politie, onze autoriteiten zijn heel goed in staat... om die crowd control heel beheersbaar te laten verlopen. Dus ik ben daar een groot voorstander van. Maar toch voelt dat een beetje raar. Hè? Want dan eigenlijk omdat er een aantal mensen zich niet kan gedragen... ga je ze, nou ja, belonen is misschien een groot feest... maar dan ga je een feest in het leven roepen... om maar te voorkomen dat mensen zich slecht gaan gedragen. Ja, nee, maar dat, ja, alles voelt raar. Maar je moet op een gegeven moment wel middelen toepassen... en een beetje optellen met elkaar. Het is ook een mooie. Kijk naar Sydney, het is een fantastische uitstraling voor die stad. Wat dat betreft moeten we gewoon even goed naar het buitenland kijken... hoe je dit soort events kan inzetten... om je, ja, je, je orde op straat goed te kunnen handhaven. U hoorde Karin Albers, verslaggever, in gesprek met minister Opstelten. Meegeluisterd heeft Stefan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland. Meneer Wevers, goedenavond. Goedenavond. Minister Opstelt te zeggen dat het aantal incidenten minder was dan vorig jaar. Is dat ook uw ervaring? Um, nou, ik, ik ben het wel eens met de woorden en analyse van, uh, van de minister in deze. Um, als ik kijk naar. Um, zeg maar, er zijn twee lijnen. En als ik kijk naar inderdaad het agressief gedrag, die ergens, in ons geval de brandweermensen, mm -hmm. dat is minder geworden. Uh, maar ook wel eens met de minister dat uh, daar zero tolerance toegepast moet worden. Want wij moeten ons werk kunnen doen. Dus uh, handel af van de hulpverleners. Dat is ons motto ook. Ja. De tweede lijn is als je kijkt naar het aantal um, um, branden. In mijn geval, in ons geval. Um, daar zie je dat het uh, stabiel uh, is gebleven de afgelopen jaren. Um, als wij het uh, interpoleren, dan zit je ongeveer tussen de 4.000 en 5.000 um, meldingen, brandjes, branden. Uh, in die twee dagen, nee, in die 48 uur. Uh -huh. uh, nou, dat is gemiddeld 7-8 procent van, uh, van het totaal aantal branden dat wij op jaarbasis hebben. En dat is de afgelopen nou, drie, vier jaar redelijk stabiel uh, gebleven. Ja, u zegt het al, uh, zero tolerance. Opstelt is ook nog niet helemaal tevreden. Hè? Het geweld tegen hulpverleners moet verder naar beneden. Dat wil u dus ook? Ja, dat moet gewoon in principe nul zijn. Kijk, wij komen ergens om, om mensen te helpen of om, om branden te blussen. Mm -hmm. En uh, dat moeten onze mensen gewoon kunnen doen. Um, dus dus uh, daar ga je voor gewoon van, van niet doen. Blijf van onze hulpverleners af. En, en dat, dat zit... Uh, het, het gooien van vuurwerk. Uh, het gericht schieten van vuurpijlen. Het gooien van flessen. Uh, dat soort zaken. Ja, dat hoort gewoon niet thuis. Uh, dus ben, dan ben ik het absoluut eens met de minister. En daar moet je altijd naar streven. Uh, ja, u, zegt, u zegt streven. Maar denkt u dat dat ook kan? Hoe cynisch nou, zo'n vraag ook is misschien. Hoor. Ja, maar goed, als je, als je heel realistisch bent. Je staat dus met, met oud en nieuw. Dan sta je ongeveer met zo'n zo 10 miljoen mensen op straat. Um, die allemaal um, um, zeg maar, bezig zijn met vuurwerk af te steken en zaken doen. Um, het, kijk, helemaal nul. Dat is wel een streven, maar zal niet realistisch zijn. Dus ik, ik, ik denk dat je gewoon altijd moet proberen om dat omlaag te brengen. Mm -hmm. en, en wat je wel ziet is dat wij ook in onze opleidingsprogramma's... En ook voor, uh, voor de mensen die op straat zitten... Uh, daar weerreistrainingen voor organiseren. Uh, om, om daar goed mee om te gaan. Streven is dan nul. Naast nou, uw vraag van komt u absoluut op nul terecht. Ja, dat zal, dat zal heel lastig zijn. Even terug naar uh, afgelopen jaarwisseling. U bent de afgelopen 48 uur 4 à 5.000 keer uh, in actie moeten komen. Heeft u uh, assistentie van de mobiele eenheid nodig gehad? Uh, op een aantal plekken in Nederland uh, wel... Um, en dat, dat, dat is ook al iets wat al 10, 20 jaar gebeurt. Um, dat zijn ook plekken waar je dus uh, naartoe gaat als brandweer, maar eigenlijk niet welkom bent, omdat men een vuur of een vreugdevuur of iets anders organiseert. Dat, waarvan ze niet willen dat wij het uitmaken. En dat zie je wel op dat soort plekken: dat het uh, onder assistentie gaat. Maar dat is, is meer een uitzondering naar regel. Want u gaat wel sowieso al vaker met uh, de politie naar meldingen toe, hè? Wanneer is dat nodig? Um, nou, dat kan, dat kan zijn als van tevoren bekend is dat in bepaalde uh, wijken of plekken um, um, zeg maar het, het komen van de brandweer onrust geeft. Um, dan kun je van tevoren zeggen van nou ja goed, in die, in die wijken of in die, uh, die gebieden daar gaan we gewoon even met z'n tweeën naartoe. Mm -hmm. um, het het zij dat het gewoon blijkt uit de nacht dat het, uh, dat het ergens onrustig is. Maar hoe kan de brandweer dan onrust geven? Nou, op het moment, moment dat wij ergens naartoe rijden en uh, er is in een wijk bijvoorbeeld een vuur georganiseerd waarvan de mensen denken van ja dat vinden we leuk en dat willen we niet uit hebben en dan willen we nog een uur bijstaan. Er komen veel meldingen binnen van overlast. En de brandweer gaat daar naartoe om het vervolgens uit te maken. Ja, dan kun je dus een conflict krijgen. Meneer Wevers van de Brandweer Nederland, dank u wel voor uw toelichting. Geen dank. De eerste gewonden van het ongeluk in het Friese dorpje Raart zijn weer thuis. Nog twaalf of dertien gewonden liggen in het ziekenhuis. Enkele van hen zijn er slecht aan toe. Vannacht reed een vrouw van 42 uit Dokkum in op een groep mensen die naar een nieuwjaarsvuur keken. En daarbij raakten 17 mensen gewond. Vanmiddag organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst in het dorpshuis. Trudy van Rijswijk vroeg bezoekers met hoeveel mensen ze daar bij dat vuur stonden. Er waren 40 ongeveer, 40 mensen. Ja, bij de draan. Maar wij waren er zelfs dus niet bij. En waarom zijn jullie toch naar die bijeenkomst gegaan? Nou ja, je moet, je moet toch wat. En dan komt iedereen bij elkaar. Dus en daar gaat het uiteindelijk om. Maar helpt het wel bij elkaar komen? Ja, zeker wel. Hoe dan? Nou, gewoon als groep bij elkaar. Een saamhorigheid. Mijn geliefde, mijn dochter is hier nog. En uh, ja. mijn geliefden zijn er allemaal nog. Maar je uh, hart gaat natuurlijk wel uit naar, de, naar, de naar, de, naar degene die wel uh, wat overkomen is. Ja.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 En hoe is het met de anderen? Want als het goed is, hebben ze dat binnen verteld? Uh, ja, maar er is om half twee zou er een persconferentie zijn. En ik wil daar liever geen uitspraken over doen. Uh, uh. Hoe, is, hoe voelt u zich? U, u ziet eruit alsof u doodmoed bent. Ja, dat ben ik ook. Ja. Ik heb de hele nacht niet geslapen. En, uh, ik was half zeven thuis uit het ziekenhuis. Dan ga je wel op bed liggen, maar... Het is zweten en dromen en raar. En je krijgt je rust niet. Je wordt geleefd. Het is... Uh, ja, ik ben op. Ja, maar ja. voor Waanders. Burgemeester Waanders, de bijeenkomst is net achter de rug. De mensen zeggen dat ze het als een warme deken hebben ervaren. Hoe hebt u het ervaren? Vannacht ging het om de kwaliteit van de hulpverlening. Daar horen wij goede verhalen over. Dat doet ons deugd. En de komende dagen, maar de komende tijd, laat ik het zo zeggen... is het van belang om dat te doen waar mensen om vragen en waar ze behoefte aan hebben. Wat vragen ze? Wat willen ze van u weten? Ze hebben op dit moment niet hele prangende um, uh, uh, vragen. Want uh, die meest prangende vragen betreft de, de situatie van, uh, van, uh, van, de, van de gewonden. En dat weten de mensen, want dat wisten ze met, el, dat wisten ze met, el, met elkaar. Dus dat is het, het meeste van belang. En wat van belang is om nu ook wat... ...tijd te hebben om ja, het besef door te laten dingen van wat daar uh, gebeurd is. En ik denk dat, een, dat een, als er vragen komen waarin wij kunnen voorzien, dan komen ze er. En ik denk dat dat eerder nog in de loop van de dag en na vandaag zal zijn dan nu. Het moet wat bezinken. Ja. Um, de mevrouw die de aanrijding heeft veroorzaakt is inmiddels in verzekering gesteld. Wordt misschien vanmiddag en misschien morgen vrijgelaten. Uh, ze is verhoord. Heeft dat iets opgeleverd? Weet u wat de oorzaak nu was... Wat daar precies aan de hand is geweest, dat weten wij niet. En dat moet dus nu, dat onderzoek moet dat uitwijzen. En daarvoor wordt ook zij verhoord. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de mensen in raad ook vanochtend nog weer opgeroepen. Om, als zij nog niet gehoord zijn, uh, hun getuigenverklaring nog niet is opgenomen. Maar ze denken belangrijke informatie te hebben om echt contact op te nemen met de politie. Dus dat onderzoek, dat loopt. En ik denk ook dat het van belang is dat het op een gegeven moment komt tot een goede duiding van wat daar heeft Plaatsgevonden, maar daar is het vandaag nog te vroeg voor. Er werd natuurlijk ook weer een frisse duik genomen om het nieuwe jaar goed te beginnen. In Scheveningen waren tienduizenden aan het kleumen. Straks hoort u ze. Er is geen verkeersinformatie, dus goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het is er al Thomas. De zo door de Amerikanen gevreesde fiscal cliff lijkt afgewend. Vannacht stemde de Senaat al in met de benodigde maatregelen om die cliff te voorkomen. Op dit moment stemt het Huis van Afgevaardigden over diezelfde maatregel, maatregelen. Verwachting is dat de leden van het huis ook instemmen. Joost Leenders is analist van BNP Paribas. Meneer Leenders, goedenavond. Goedenavond. Wat houden die maatregelen in? Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat uh, een aantal uh, belastingverlagingen dat die verlengd worden, uh, permanent gemaakt worden. Dat waren tijdelijke belagingen. Ooit nog eens door president Bush ingevoerd en al eerder verlengd. Maar die liepen aan het eind van vorig jaar af. En als er niks was gebeurd, dan gingen dus voor heel veel mensen de belastingen omhoog nu hebben ze gezegd, alle inkomens uh, uh, tot 450.000 dollar maken we die belastingverlaging permanent. Daar gebeurt dus niks. Die mensen blijven dezelfde belasting betalen. Daarboven moeten mensen wat meer betalen. Dat is eigenlijk het belangrijkste uh, wat er gebeurt. Er zijn nog wat andere belastingmaatregelen genomen, maar dat is het belangrijkste wat er wel gebeurd is. Er zijn dus een aantal dingen niet gebeurd, uh, zoals uh, beslissingen over bezuinigingen en over het schuldenplafond in Amerika. Maar stel nou dat al die belastingmaatregelen niet waren genomen... Wat zou er dan gebeuren? Nou, dan was het pakket was wel zo. Het was, dat, is, dat is in de zomer van 2011 afgesproken. Ook in een discussie ooit rond het schuldplafond. Toen zijn al die maatregelen genomen. Dan had je een behoorlijke belastingverhoging gehad. Voor, ja. voor alle inkomens, voor alle, alle uh, gezinnen in Amerika. Plus, er waren, was een heel scala aan automatische bezuinigingen was er ingevoerd. En tezamen zou dat zo'n aanslag geven op de economie, in ieder geval op korte termijn... Uh, dat er waarschijnlijk geen sprake van groei meer zou zijn... maar dat, er, dat die economie zou terugvallen in een, in een situatie van krimp. En dat je, dat je dus weer een recessie zou hebben. Dat de werkloosheid weer zou gaan oplopen. En dat is natuurlijk een, een, een, een uh, ja een heel lastig moment. Die Amerikaanse economie begint een beetje op gang te komen, maar dat gaat mondjesmaat. En uh, ja, als een overheid dan enorm de rem erop zit... wordt het natuurlijk moeilijk te meer omdat uh, de centrale bank... De uh, de FED die heeft al allerlei maatregelen genomen... ook om die economie te stimuleren. En die kan niet zo heel veel meer doen. Dus dan, uh, als, je, als je nu een recessie zou krijgen in Amerika... dan zou dat vervelend zijn natuurlijk. Maar nou was de deadline eigenlijk uh, 29 december. Als de Senaat dan niet had ingestemd en het Huis van Afgevaardigden... dan zaten we in de problemen. Toen werd het 1 januari. Uh, nu is het eind, uh, uiteindelijk is die deadline voorbij. Um, komt het nou toch nog gewoon goed allemaal? Ondanks dat al die ondanks dat al die deadlines al uh, voorbij zijn? Ja, kijk, nou ja goed. Kijk, wat er, wat er goed komt, is dat een, dat een hoop mensen niet meer belasting moeten gaan betalen. Dat is natuurlijk dat. En en, en we hebben de afgelopen tijd gezien dat het vertrouwen van van, van consumenten daar ook onder leed. Mm -hmm. uh, of dat nou uh, 31 december, 1 januari, 2 januari gebeurt... dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat als zij hun eerste salarisbetaling krijgen, dat er dan duidelijkheid is en dat je dan dus die lagere tarieven kan blijven handhaven. Um, uh, wat, niet, wat niet goed komt, is eigenlijk het Amerikaanse begrotingstekort. Dat is nog steeds heel groot. En uh, uh, om dat aan te pakken, moeten de belastinginkomsten... En of je dat nou via de tarieven doet of dat je het via minder, af, minder aftrekposten doet... Dat maakt niet zo maar moeten die belastinginkomsten toch echt wel meer omhoog dan in, deze, uh, dan in dit akkoord. Plus, uh, ze hebben nu gezegd, die automatische bezuinigingen... die op 1 januari in zouden gaan, die stellen we twee maanden uit. Dat betekent dus eigenlijk dat we nog twee maanden verder... Geruzie kan worden, want anders kun je het bijna niet noemen natuurlijk. Dus ja. um, uh, die onzekerheid is er nog steeds. En wat dat betreft... Uh, ik zag een, een, een commentator uh, uh, uh, op, op televisie, een Amerikaan... ...die zei van ja eigenlijk, die, dat gevecht begint pas... He, dus um, die twee maanden, dat zijn nog, uh, ja, dan huiden ze nog twee maanden dat is het onderhandelingen en, uh, en alle uh, ja, onzekerheid en volatiliteit die daarmee uh, mee gepaard gaat. Maar krijgen we dan over twee maanden weer dit gedoe van het moet allemaal, deadline zus en uh, gevaarlijk, blablabla? Bla bla? Nou ja, tussen nu en twee maanden, want wat, wat wel echt een hele harde deadline is, eigenlijk harder dan die 31 december, is het schuldenplafond. Wat ze in Amerika hebben, daar spreken ze af, de overheid mag tot een bepaald niveau schuld maken. Dat is 16,4 biljoen dollar. Nou, dezelfde geld, maar daar zitten ze eigenlijk al tegenaan. Dus ze kunnen nu met dat uitzonderlijke maatregelen kunnen ze dat nog twee maanden rekken. Als ze dat, als dat niet verhogen binnen nu en twee maanden, dan kan de overheid, de Amerikaanse overheid gewoon geen geld meer lenen. Dus dat betekent dat ze of bepaalde uitgaven gewoon rigoureus moeten staken... of dat ze hun schulden niet op tijd kunnen afbetalen. Uh, dat is echt een hele harde deadline. Daar hebben ze, uh, dat is, dat is zo'n beetje eind februari. En dat is niet opgelost, uh, dus voor die tijd moet het wel. Maar ja, uh, nou ja, gezien het proces ook de afgelopen maanden... Ja, moet je bijna vrezen dat ze die tijd ook nog wel gaan gebruiken. Maar kan Obama dat schuldenplafond uh, verhogen? Ja, nou ja, dat kan hij verhogen, maar dan moet hij ook de instemming van het congres mee voor hebben. Dat is een uh, het is wat ze zichzelf opgelegd hebben. hè? Uh, dus dan moet gewoon ook de Senaat en, de, en het Huis van afvaren moet daar ook weer over stemmen. Uh, en als de, de, de republikeinen, die zien ook wel dat het verhoogd moet worden, want anders ja, dan kan de overheid niet verder. Maar die zullen daarvoor hele harde bezuinigingen eisen. En omdat ze daar een enorm machtsmiddel nog hebben, uh, ja, zal dat ook weer hard gespeeld gaan worden. Nog even terug, want we hebben ons allemaal, uh, misschien wel de Amerikanen, maar ook de journalisten, een beetje gek laten maken door die datum van de 1 januari, waarop het allemaal gebeurd moet zijn. Die datum, die deadline die lag dus helemaal niet zo scherp. Nee, dat denk ik ook niet. En uh, uh, dat ben ik met u eens. Dat, dat, het, het was natuurlijk een heel het was natuurlijk een, een heel, een heel ja, mooi. Mooi duidelijk, iets. de fiscal cliff. En 31 december 31 vallen we er vanaf als er niks gebeurt. He. Ik, ik heb het wel vergeleken met uh, het einde van die Maya-kalender. Nou ja, ik heb ook, ook wel, wel gezegd: er is, is nog wel even wat meer tijd voor. Uh, en wat ik zei, als het maar voor de eerste salarisbetaling uh, geregeld is en duidelijk is, dan kun je die. Uh, dan, dan kun je gewoon daarmee, daarmee verder gaan. Dan voorkom je dat. Dus inderdaad, 31 december was, was niet zo hard. Ook voor die bezuinigingen. Hè. Uh, als je zegt van nou, we gaan automatisch overzuinigen. dan moeten toch allerlei agentschappen en ministeries. die moeten toch met voorstellen komen hoe dat dan ingevuld mm -hmm. gaat worden. Daar gaat ook weer een paar weken overheen. Dus um, dat klopt, dat was niet zo hard als het wel gesuggereerd is. Meneer Leenders van BNP Paribas, analist. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. In Pakistan zijn zeven medewerkers van een hulporganisatie doodgeschoten. Hun busje werd doorzeefd met kogels... toen ze op weg waren naar hun werk in een kindertehuis. Vorige maand werden al negen hulpverleners doodgeschoten. Die waren in Pakistan voor een inentingscampagne tegen polio. Pakistan-deskundige Olivier Immig. Meneer Immig, goedenavond. Goedenavond. Wie zitten er achter deze aanvallen op hulpverleners? Uh, ongetwijfeld weer dezelfde groeperingen die de vorige aanslagen ook gepleegd hebben. En dat zijn er een paar. Maar toch de radicalere variant van de Pakistaanse Taliban. En uh, dit is de tweede aanval in korte tijd. Kun je zeggen dat de Taliban aan kracht wint in Pakistan? Dat is inderdaad wat veel mensen denken. Hoewel deze aanslag, uh, voor de duidelijkheid, nog niet is opgeëist. Het uh, heeft alle kenmerken van een uh, radicale Taliban-aanslag. Mm -hmm. Maar ook uh, de bewegingsvrijheid en de, de actieradius van de Taliban nemen toe de laatste tijd. Dat is absoluut waar. Wat doet de Pakistanse regering tegen dit soort aanvallen? Of doen ze überhaupt iets? Nou ja, ze zijn het natuurlijk helemaal niet eens met wat er gebeurt en veroordelen elke aanslag opnieuw heel krachtig. Mm -hmm. En daar blijft het over het algemeen bij. Daders worden niet opgepakt. Uh, het leger wordt niet echt ingezet, want um, dat moet je dan inzetten op, op dat soort momenten tegen dit soort groeperingen. Kortom, aan de structuur verandert niet zo gek veel. Uh, er wordt heel lawaai gemaakt in de media. Uh, mensen zijn verontwaardigd. Maar actie wordt niet ondernomen. En deze keer was het een uh, aanslag op uh, hulpverleners, uh, waaronder een aantal leerkrachten die op weg waren naar een kindertehuis. Ja, mensen die in de gezondheidszorg uh, les gaven. Ja. Ja. ja, daar is de Taliban tegen, hè? onderwijs aan meisjes vooral. De Taliban willen geen onderwijs voor meisjes, tenzij het echt uh, een paar jaar intensief Koranonderwijs is. Mm. Maar dan nog, liever niet. En hetzelfde geldt eigenlijk voor jongens, dat zien we vaak over het hoofd. Maar gevorderd onderwijs voor jongens mag alleen eigenlijk op basis van onderricht in de Koran en liefst ook in het Arabisch. En ja, dit waren duidelijk geen mensen die naar madrassa's, oftewel religieuze scholen gingen of daar vandaan kwamen. Maar mensen die iets met staatsonderwijs te maken hadden en dat, dat is kennelijk niet geaccepteerd. Hoe reageert de bevolking? Heeft de Taliban draagvlak onder de Pakistanse bevolking? Nou, dat is het merkwaardige. Uh, het gaat met de Pakistanse economie al jaren een hard berg afwaarts. Dat, dat is de context waarbinnen dit soort dingen steeds vaker gebeuren. Maar de Pakistanse bevolking op zich... 180 miljoen mensen trouwens... die zijn het over het algemeen absoluut niet eens met dit soort dingen. Aan de andere kant... men heeft ook alle vertrouwen verloren in het politieke systeem... wat momenteel bestaat. En wat al sinds decennia bestaat uiteraard. Dus ja... Het is een soort apathisch toezien van... het is niet anders. We zien wel waar het schip stond of waar het verder gaat. Meneer Imig, Pakistan-deskundige. Dank u wel dat u op deze nieuwjaarsdag even aan de telefoon wilde komen. Tot eerst. In Scheveningen is weer de tra traditionele nieuwjaarsduik gehouden. Om 12 uur doken tienduizenden deelnemers de Noordzee in. Verslaggever Henrik Willem Hofs. Twee mannen in badjas ja. aan de waterlijn. Ja. Ik doe mee, omdat omdat we lekker fris het nieuwe jaar ingaan. Goeie nieuwe start 2013, lekker fris. En dit zijn de mannen en vrouwen uit... Rotterdam! Wat doet En die doen mee, omdat... YOLO! Yolo. Yolo. Yolo staat er niks van. YOLO, YOLO. You only live once. Je leeft maar één keer. Dat is de motto. Het is nog een half uur en je hebt je zwembroek al aan. Lijkt me een beetje koud. Nee, nee het is lekker. Uh, tegen het systeem in. Gewoon weer Jolo. Ik ben Tonda. Ik W.O.-taal, hè? Ja, ja zeker. <krijg> en zo klinkt het als 10.000 idioten in zwembroeken en bikinis op je afkomen stormen en vervolgens het Noordzeewater in plonzen. Zeven graden is het water en zeven graden is ook de buitentemperatuur. Dames. Hallo. Hoe was het? Koud. Aan het begin voel je het niet. Nee. Maar daarna. Nou. Ik oh, ben netje gewoon de adem. Zo. Ah, nog één keer. Ja? Nee. Gaat wel. Hoe was het? Dat was leuk. Het is koud. Nee. Dankjewel. Ja? ja koud? Valt, nee, valt mee. Ja? 7 graden? Ja, 7 graden. Maar vorig jaar was het kouder. Ja, maar wow. uh, heerlijk. Lekker. Zijn dit nou 10.000 maloot hier? Of, uh... Nou ja, volgens mij is het een heel leuk begin voor het nieuwjaar. Dus, uh... het fris begin. Kouder wordt het niet dit jaar. <laughs> nee, nee. ik niet. Eén keer erin? Uh, nou, zullen lopen nog een keer gaan. Oké. Okay. Doei. 10.000 waren het er uh, ongeveer dit jaar...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 Ik voel mijn voeten niet meer. Nou, snel een warm handdoek opzoeken. Ja, inderdaad. En een uh, gelukkig nieuwjaar. Dankjewel. Bedankt. Ook op andere plaatsen in ons land waren nieuwjaarsduiken gepland. Maar door de hoge waterstand in rivieren kon ik op een aantal plekken niet doorgaan. Onder meer in Opheusten en Doesburg is de nieuwjaarsduik afgelast. Tot zover dit uh, korte Radio 1 Journaal op deze nieuwjaarsdag. Zometeen de avondspits van de collega's van WNL. En Joost Eertmans, Eertmans, waar ga je het over hebben? Dag Lieselot, eerst de beste wensen voor jou. Voor jou, goed. En namens WNL, ook voor de hele NOS natuurlijk. We gaan een mooi radiojaar van maken. Ja, we gaan er het beste van hopen, zeggen we. Maar ik zie nogal wat aanwijzingen liggen... dat 2013 een vrij beroerd jaar zal gaan worden. Hoe ziet u dat zelf, luisteraars? U kunt meedoen in de avondspits. We gaan praten over de lichtpunten of de duisternis in 2013. Bij mij hier in de studio in Capelle zit Richard Lemp. Hij, hij is trendwatcher, zoals bekend. Hij ligt ons bij wat gaat 2013 brengen... Ik zeg 2013 belooft helaas niet veel goeds. Ik ga dat zo toelichten. Mijn stelling in avondspits, u kunt gaan reageren. Ik doe dat nu alvast. Bel uw reactie door naar 0800 1121 0800 1121 of doe het via Twitter Hashtag #eens of hashtag #oneens. Doe gewoon mee. Leuk. We gaan elkaar zien na het NOS nieuws gepresenteerd en gebracht door Mariel Hagerman. Tot zo. Radio 1. Het NOS journaal. In Washington moeten de leden van het Huis van Afgevaardigden beslissen... of ze instemmen met het begrotingsakkoord... dat vannacht door de Amerikaanse Senaat is goedgekeurd. De fracties van Democraten en Republikeinen komen vanavond bijeen. Het is de bedoeling dat daarna een stemming volgt. Minister Opstelten van Veiligheid vindt dat de jaarwisseling... in alle opzichten beter is verlopen dan voorgaande jaren. Daarbij heeft volgens hem de regen een rol gespeeld. Opstelten vindt wel dat het aantal geweldsincidenten... tegen hulpverleners nog verder naar beneden moet... Ieder incident is er één te veel, zei de minister. Turkije onderhandelt met de gevangen PKK-leider Öcalan. De regering wil zo een einde maken aan het geweld van de Koerdische afscheidingsbeweging. Öcalan zit sinds 1999 een levenslange gevangenisstraf uit, maar speelt nog steeds een grote rol in de PKK. In een voortuin in Os is een lichaam gevonden. Het gaat om een nog onbekende vrouw. Een man die zijn hond aan het uitlaten was, zag het lijk liggen. Hij waarschuwde de bewoners van het huis. Zij wisten niet wie de dode was en belde de politie. En die gaat er vanuit dat de vrouw is omgekomen door een misdrijf. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Mark of ja, een prachtige dag is het uiteindelijk geworden met hier en daar nog een buitje, maar ook opklaring. En die opklaringen hebben we vannacht. Misschien nog een bui in het noordoosten, maar verder is het op de meeste plaatsen droog. En het koelt af: 5 graden langs de kust, 2 graden in het zuidoosten van het land. Dan beginnen we morgen droog met zonnige perioden. In de loop van de dag maakt het westen van het land kans op een enkele bui. In het oosten blijft het waarschijnlijk droog. Temperaturen liggen smiddags tussen 6 en 8 graden bij een matige westelijke wind. En de dagen daarna verandert er niet heel veel. Het blijft aan de zachte kant. Er is weinig of geen neerslag en van tijd tot tijd schijnt de zon. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. 2013 belooft niet veel goeds. De avondspits speelt uw verwachtingen voor 2013. Wel WNL. 0800 1121. Een goede avond en een zeer gelukkig nieuwjaar voor u allen, luisteraars. Ja, de economen spreken elkaar tegen. In het Europees Parlement weet niemand hoe we dit Europa uit de crisis moeten trekken. We ontvangen de Nobelprijs voor de Vrede, maar de verdeeldheid op ons continent is groter dan ooit. Ieder land vecht voor het eigen belang. In Nederland zelf loopt de werkloosheid op en raken steeds meer mensen in financiële nood. In de zorg moet alles meer voor minder geld. Uw huis wordt nog minder waard komend jaar. Politici zullen weer gaan draaien. Zij zullen uw vertrouwen opnieuw beschamen. En nog steeds zullen er te veel criminelen ongestraft over straat blijven lopen. En zal gerechtigheid ver te zoeken zijn. Dit zijn zekerheden. Ik kan er niets aan doen dan het nieuwe jaar op deze manier te beginnen. Leuk is anders, maar 2013 belooft helaas niet veel goeds. Wel, wil jij nou. 0800 1121. Ja, een sombere avondspits kan niet anders zeggen. Jammer, terwijl ik u wel een gelukkig nieuwjaar wens. Uh, maar het is niet anders. Ik denk dat er, dat er vele uh, ja, valkuilen op ons uh, liggen te loeren in het komende jaar. Daar moeten we alert op zijn. Beter gewaarschuwd dan er zomaar ingestapt. Uh, u kunt meedoen aan deze avondspits. Vindt u mij te treurig? Uh, dan uh, kunt u reageren via 0800 1121. Of zegt u, ik ben het er wel mee eens. Dan doet u ook mee. Kan ook via Twitter hashtag eens en hashtag oneens gebruiken. Lijntje zegt, ach, Eerdman is niet zo somber... Always look on the bright side of life. Tiedrup, en een heel mooi liedje erachteraan. je eh, Dankjewel lijntje voor je opbeurende comment. Eh, 2013 wordt gewoon alleen maar goed, zegt halfbloedje. Ook al zit het even tegen. Maak er gewoon wat moois van. En eh, Wim Dorsman, die wens ons gewoon een heel goed nieuwjaar. En de allerbeste wensen voor 2013. Nou, zeg ik tegen Richard, Richard Lamp, eh, dat geldt ook voor jou. Gelukkig nieuwjaar. Ja, en, en, en welkom. Dat zou ik zeggen, de beste wensen. Voor iedereen die meeluistert ook, of jou ook uh, Joost. En eh, ik zou natuurlijk erachteraan moeten zeggen, het wordt een geweldig jaar. En we gaan er wat moois van maken. Maken, maar we ja. moeten ook eerlijk zijn natuurlijk. Het wordt helemaal geen geweldig jaar. Het wordt gewoon een heftig jaar. En vooral als je economisch gaat kijken. Allerlei belastingverhogingen en toeters en bellen... die een paar jaar geleden al aangekondigd zijn. En destijds met het Koenhoesakkoord. Allerlei zaken die nu vanaf 1 januari in werking treden. En plus dat het economisch natuurlijk nou, niet echt aan het aantrekken is momenteel. Zoals mm. we allemaal wel merken. Mm. Dus ja, echt vrolijk kan ik er nog niet van worden. Nee, want nou zegt de Duitse minister van Financiën... "Joh, van, we zijn de ergste crisis voorbij... Dat is ja. niet zomaar iemand minister Sheubel. zeg ik. Eh, dat, dat is toch een, een topspeler in het op het Europese veld. Neem je dat dan niet serieus? Nou ja, ik luister ook naar mevrouw Merkel. En die zegt ongeveer het, het omgekeerde. Die zegt nog, jongens, er moet nog het een en ander komen. Nee, het is waar. Kijk, het, het, het mooie altijd van Trendwatch is je moet kijken wie wat zegt met welk belang. Als ik minister van Financiën zou zijn, he, destijds bij wijze van spreken met Jan Kees de Jager, had ik natuurlijk ook niet gezegd: we gaan ons geld naar Griekenland brengen en we krijgen het waarschijnlijk niet terug mensen. Maar we gaan gewoon hopen dat het wel goed komt. Dus als je op die manier ook naar de Duitse minister kijkt, dan, ja, dan snap ik best dat hij dat zegt. Op zich heeft hij ook gelijk dat we een heleboel ellende al gehad hebben. En dat misschien het allerergste wel geweest is. Maar dat wil je natuurlijk niet zeggen dat we er klaar mee zijn. Nee, is zo. Hey, jij zei over 2012, uh, dat, toen was je ook vorig jaar uh, bij ons uh, de zee ja. van het wordt het jaar van de verwarring. Ja. Nou, dat kunnen we wel uh, behoorlijk, rechts, ja. behoorlijk zeggen. zelfs nog meer dan ik had verwacht. Uh, Precies, zeggen. nou is dat bijna elk jaar is wel weer een, uh, kun je zeggen, een jaar van de verwarring. Ik heb toen zelf overigens gezegd, uh, crisis is uit in 2012 en uh, sport is in. Mm -hmm. Nou, met dat sport is het ook niet helemaal goed gekomen. Want ik bedoelde natuurlijk de, de WK. Um, dat, dat heeft het ook niet ge dat heeft het ook niet gered. Maar, nou gaan we even naar, naar jouw uh, nou 2013. Jij zegt zelfs, het wordt een rampjaar. Ja, het, als je echt puur economisch en financieel kijkt... dan mag je het echt wel een soort rampjaar gaan noemen. We zitten nu natuurlijk een jaar of vier onderweg in de recessie, eh, sinds 2008. Ik weet nog heel goed dat wij in 2006, 2007 gingen roepen... van, joh, er komt ergens een financiële crisis de komende jaren... Of bij landen, of bij verzekeraars, of bij banken. Maar er gaat iets gebeuren, want we lenen te veel met z'n allen. Nou, je wil niet weten wat je dan over je heen krijgt. Mm -hmm. Destijds in 2008, in het najaar, werd dat heel erg duidelijk. En dan kregen we natuurlijk de beurs die naar beneden ging. Toen zeiden wij gelijk, dit wordt een jarenlang economisch zaagtandherstel. We hebben zelfs gesproken, dat zijn hele zware woorden... die ik niet zo snel gebruik, maar over een economische hongerwinter. Ja. Dat doe je niet zomaar natuurlijk, maar zo zagen wij het echt... En Heel veel collega's hadden het over een dipje of uh, op zijn hoogst een dubbele dip. Uh, nu zie je langzamerhand dat iedereen het met elkaar eens is. Mijn, mijn grootste uh, ja, rivalen inhoudelijk die zeggen inmiddels ook... Hè, die zijn bijgedraaid de afgelopen maanden. En die zeggen ook, van, ja, het is inderdaad al heel erg donker. Ja. En als je kijkt naar, naar overzichten van uh, CBS... Hè, die hebben een soort van conjunctuurklok. Ja, ja. dan kun je zien van, we zitten beneden en we gaan naar beneden. Alles staat uh, in het rood. En alles staat in rood. Alle indicatoren staan op dit moment in het rood voor de komende maanden. Dat hm. kan best dat dat uh, na een half jaar weer uh, bij gaat uh, draaien... Maar voorlopig ziet het er gewoon niet lekker uit, We nee. moeten we reëel in zijn. Nou, we moeten reëel zijn, u hoort het Richard Lamp, Lamp, Lamp, zeg ik zo. Whatever, whatever, your day. Als Richard Lamp mag ook, of Richard Lamp gewoon. Uh, u kunt bellen 0800 2013 belooft niet veel goeds. En u kunt ook twitteren, we gaan zo de tweets voorlezen, maar eerst naar de eerste bellen, dat is meneer De Vries. Hij komt uit Schiedam, hou je vast Richard. Goedenavond meneer De Vries. Ja, goedenavond uh, Joost, goedenavond. Hallo. Ja, vertel, reageer. Nou, ik denk dat 2013 een rampjaar wordt omdat we namelijk iets nieuws krijgen, uh, weinig aandacht uh, krijgen. Dat is de nationale politie. Ja. En ja. dat is echt uh, iets rampzaligs. Want wat we dus nu zien is dat er dus steeds meer geweldincidenten plaatsvinden dan politieagenten burgers doden. Gewoon door de kochttypen. Waarbij vervolgens die agenten worden gedekt door justitie. Uh, de telegraaf uh, wordt dus ingezet om die agenten wit te wassen. Er worden dus leugens verkocht. Waarin dus die slachtoffers van die agenten als crimineel worden neergezet. En die agenten dus uh, worden witgewassen. Uh, uh, mag ik even en, onderbreken nu, Want het is eigenlijk de stelling, het klinkt allemaal... Oh. Hoor je mij nog? Ik een uh, tsunami aan politiegeweld. Ik, vond we gaan, uh, ik geloof dat de stelling van vorig jaar, van, van, van gisteren wordt behandeld. Toen hadden we het inderdaad over de nationale politie. We gaan even terug naar de stelling 2013. Het wordt een jaar waarin er nogal wat ellende op ons zit te wachten. Mevrouw Driesen uit Veldhoven. Uh, goedenavond. Ja. Goedenavond. Eerst de beste wensen voor 2013 doen jullie allemaal. Zeer bedankt. Ontvangen. En hetzelfde. En uh, ik ben het niet eens met de stelling, want uh, ik zei zojuist tegen uw medewerker al, als u het uh, weerneemt, dat uh, klonk al positief dat we naar de zonnige periode gaan. En economisch gezien, als we kijken, even als we terugkijken ja. hoe of dat de uitgaven waren van de afgelopen week in de winkels en dergelijke. Nou, en dan het vuurwerk dat de lucht is ingegaan. Nou, ja, dan hebben stand. de mensen geen crisis. Nee. En gaan we vooruit kijken, dan denk ik dat de mensen toch wel durven uit te geven. En ook dat we dus op een gegeven moment... toch de plannen van het kabinet... toch naar een goede kant kijken. Dan denk ik dat de mensen toch wel willen uitgeven. Hmm. Om het toch een beetje willen rond te draaien. Om ja. te kijken. Ja, dat is okay. dus toch... Ja, een positief uh, geluid. U zegt, u zegt blijven uitgeven en als we maar positief uh, zijn dan hebben we al de helft gewonnen. Mevrouw Dries, het is... Het is en te zorgen dat dus op een rij niet uh, de euro naar beneden gaat, maar juist wel doorgestroomd. En niet met negatieve geluiden van oh we gaan Griekenland steunen omdat hè, Want ja. zo denken de mensen zo en dan worden we elkaar alleen maar negatief in te stromen. Oké, okay, dank maar u wel. B positief zijn, zou je dan nou zeggen. Even Richard en een korte reactie. Te ja, naam, mevrouw Dries uh, U bent een vrouw naar mijn hart. Serieus. Want natuurlijk moeten we positief denken met z'n allen. En we moeten ook hè, economisch gezien het geld lekker laten rollen met elkaar. En ik sprak toevallig een aantal babyboomers de afgelopen weken. En die hadden ook zoiets. Ik merk helemaal niks van die recessie. Ik merk niks van die crisis. Nee, dat klopt inderdaad. En bij de kassa van de supermarkt zal er ook bijzonder weinig over gesproken worden. Maar als je echt gaat rekenen en je gaat zien wat er nu al bij ons yes. is. En wat er de komende jaren aankomt. En je zou echt je gezond verstand gebruiken, dan kom je helemaal juist niet meer uit. Maar uh, je moet inderdaad een beetje de middenweg zoeken natuurlijk om te beginnen en de kansen zien positief denken en hopelijk inderdaad ook nog wat geld in je economie laten lopen. Ja. Maar als je het grote plaatje ziet dan is het misschien toch wel handig om een beetje voorzichtig te zijn. Als ja, je alleen al kijkt nou, ja. naar de assurantiebelasting van verzekeringen. die op ja. naar 21 procent is gegaan. Dat bedoel ik. Maar kijk, wat ik altijd van mensen zeg. Ja, je moet niet kapot bezuinigen en blijven spenden. Ik geloof ook wel in dat die economie moet draaien. Maar aan de andere kant, hoe is die crisis begonnen? Door we veel te veel mensen. alles zijn ja. gaan lenen. Veel te veel dachten te kunnen uitgeven. Tuurlijk. Zo is het ook. Dat consumptief krediet, zal ik maar zeggen. Hè, waardoor we van alles nog wat op lening kunnen kopen. en bij postorderaars en nou noem het allemaal maar op. Daar is het eigenlijk wel een beetje fout gegaan, natuurlijk. Ja. En ook hypotheken ja. die veel te makkelijk hoog afgesloten. Werden. Ik kan me goed herinneren toen wij ons uh, huidige huis kochten. Ze zaten bijna te duwen vanuit de bank voor je. Zou je het niet een beetje verhogen? Precies. Want het kan makkelijk. Ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Nee. Maar het, zo was wel de cultuur. Dus voorzichtigheid zeg ja. je er ook voor 2013? Nou heb je het ook over. Ont, we gaan ons systematiseren ja. met z'n allen. Dat was een beetje lastig, want er was geen woord voor. Dus we hebben het zelf maar ontsystematiseren bedoeld, uh, genoemd. Uh, wat we eigenlijk bedoelen: systematiseren is dat je ingesloten zit in je hypotheek die je elke maand moet betalen, in je energieleveranciers die misschien de hoofdprijs vragen. Uh, in je verzekeringen waar je uh, bij hoort. En je ziet dat de mensen een tegenreactie hebben... en nu kijken van, ik kan maar één keer mijn geld uitgeven. Dus hoe doe ik dat? Ga ik geld bij de bank lenen? Ga ik geld bij andere mensen lenen? Uh, als ik een verzekering wil afsluiten... misschien maak ik wel zo'n mooi broodfondsen... waarbij mensen goede vrienden met elkaar een verzekering afsluiten... zonder dat daar een verzekeringsmaatschappij bij komt kijken. Ik vind het een beetje tricky, ja. maar het gebeurt wel. Of mensen die collectief uh, zonder collectoren op het dak leggen... in de hele straat en met elkaar die stroom verrekenen... op die manier dus in hun eigen stroombehoeften voorzien. Dat is onsystematiseren dus het is een lichte vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid om te kijken ja. hoe ver je kan komen. Kijk, aan. Ja, je zei ook je abonnementen opzeggen, inderdaad. En gewoon, Ja, uh... dat zie je nu. Het is killing wat op dit moment gebeurt in de tijdschriftenbranche. Uh, je kan je tijdschrift tegenwoordig per maand opzeggen. Dat gebeurt redelijk collectief. Niet alleen maar aan het eind van het jaar, maar mensen die. En wat ze kunnen, zeg maar, bezuinigen aan periodieke kosten, dat doen ze ook. Oké, okay. Richard, uh, is hier aan tafel? Je hoort Richard Lamp. Hij is trendwatcher. Eigenlijk uh, trendcatcher, kan je wel zeggen. Futuroloog. Hij bekijkt de wereld uh, van de toekomst, maar ook de trends die hier aankomen. En we gaan, dus hebben, we gaan het dus hebben over 2013. Wat gaat het brengen? Wat brengt het voor u? Misschien kunt u wat, wat vertellen. 0800 1121 om uw reactie te geven. Uh, dan kunt u zeggen wat u er zelf van gaat maken dit, dit nieuwe jaar. Of bent u het met mij me eens dat er nogal veel trammelant ons staat te wachten... in Europees verband, maar ook nationaal, de economie. Het is nog lang niet voorbij, die crisis. Uh, Peter van Haar zegt, avondspits, Richard Lamp, grote plaatje, dat is na, dat Nederland schat. Rijk is sterker nog, nog nooit zo rijk als vandaag netto. Eh, Lodewijk Hof zegt, oneens, de overheid is het probleem. Belasting afschaffen, privatiseren en ophouden met zeuren. Handen uit de mouwen en aanpakken. En eh, Rolf zegt, 2013, het wordt een ongeluksjaar, hashtag... WNL en Leonard Molhoek, als je pessimistisch bent, kom je alleen maar verder in de put. Schouders eronder en hij is het ermee oneens. Ja, het is niet om mensen naar beneden te praten, maar we ja. kunnen maar beter voorbereid zijn, denk ik. We gaan zo nog even weer doorpraten met jou, ook over de politieke hoofdrolspelers, Richard. We gaan even naar de wedders toe. 0811-2013 belooft weinig goeds. Mevrouw Ekkel. Ja, goedenavond. Nou, ik ben het niet eens. Mooi luisteren, we hebben alles wat ons hartje begeert. Ja. Hè, we kunnen nog alles nog wat doen. Laten we met z'n nou eens een paar honderd euro inleveren. Worden we daar armen van? Ik weet wel, één mooie post, die, uh, die, die kunnen we nog wel inleveren. Ja. Dat is de, drie, de drie, uh, drie toon van Wilders, met al zijn dure auto's. Ja, zou dat het genoeg zo aan de dijk zetten, denkt u, mevrouw Heikel? Ieder een klein beetje helpt. Waarom, waarom moet hij continu die bewaking hebben? Hij zit al die moslims maar een beetje te bekritiseren. Laat die jongens een baan geven. Uw ja. vaders zijn hier ingehaald. Die kinderen krijgen geen baan. En hij heeft niks anders te bekondigen dan maar slecht. Alles slecht. De gulden weg. De, de gulden moet weer terug uit de EU. Ja, ja, Doe ja. Maar mevrouw Ekkel, dat zijn de punten van Wilders. Maar hoe kijkt u zelf aan tegen 2013? Nou, positief hoor. In, in, ik heb vaker een crisis meegemaakt in 2008... dan wij ook een huis gekocht. Maar ja, niet met die vreselijke ogen. ogen uh, jou moet zeggen, een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer ja. erbij... Emma, Lene, Lene, Lene. En <laughs> nou zitten ze te jou. Ja, u kijkt er een beetje op neer. Nee, precies. Maar u ziet ja. het, u, u, u, u, vindt ook, u bent het niet mee eens. U zegt 2013 belooft veel goeds. Nou, veel goeds. Moet je eens luisteren, we moeten allemaal wat inleveren. En is dat nou eens een keer zo erg? We komen alles nou. kopen wat we wilden. Ik, u hoort Ik mij niet zeggen dat de crisis per zo <laughs> slecht is, hoor. Helemaal niet. Nee, dat, dat, nee, hoeft, maar, dat hoeft helemaal niet. Moet nee, alleen wel waakzaam zijn. Ik hoor het op de radio wel, het is allemaal de, de voedselbank en dit en dat. Ja, ja. Maar het zijn allemaal mensen die hebben zichzelf in de school gewerkt. Oké, okay. mevrouw Enkel, dank, dank u zeer. Uh, Hans van der Heuvel uit jouw. goedenavond. Ja, goedenavond met Van der Heuvel. Uh, nou, ik ben het dus uh, niet met stelling eens. Uh, uh, jou, uh, 2013 wordt voor een heleboel mensen een slecht jaar. Ja. Ik ben zelfstandig ondernemer geweest altijd. En ik constateer dat we dus eigenlijk, hè, want Den Haag, dat is dan die 150 man die daar in die glazen stolp zitten. Ja. Eh, dat zijn dan allemaal hoogopgeleide, maar ze weten niet wat er op de werkvloer dus, eh, gebeurt. Eh, waar dus bezuinigd wordt, dat is op de werkvloer. Maar eh, uiteindelijk zijn het die mensen op de werkvloer die het voor het zootje in Den Haag, die bossenbollen, bollen, eh, ja. bedoel ik, moeten verdienen. En... Ja, precies. En dat vergeten ze dus. En, dat vergeten ze dus. en, en, en het eindresultaat is, als je dus uh, in een bedrijf zit, en ik heb zelf een bedrijf gehad, ik heb dus geen zorgen. Nee. Laat ik, er dat voor ja, ja. Uh, omdat ik het voor voorop stellen. Omdat ik er altijd naar geleefd heb, naar de inkomsten. En niet naar uh, de ene dag op de andere dag. Nee. Maar meneer maar, Van den Heuvel, u, u denkt dus dat er nog meer onheil op ons af gaat komen de komend jaar? Van, vanuit, die, vanuit die blauwe, vanuit die, die hoe noemde u het, de, de glazen bol met 150 stoelen? Ja, ja, ja okay. ze zijn allemaal, allemaal plus geil en ze willen er blijven zitten. Eh, en eh, het is één nou. groot hapsnapbeleid. Eh, dat hoor je wel aan meneer Opstelt en ook. De ene kreet naar de andere kreet. Ja. ja eh, en dat komt allemaal, want er is geen personeel voor. Dus er komt geen donder van terecht. Oké okay, Hans, Heuvel, het is genoteerd. Uh, Piet Hanegraaf zegt op Twitter eens... 2013 wordt een rampjaar Beurzen stort in de Amerikaanse economie... stort in Nederland, wordt kapot bezuinigd. Zo, die kan er ook wat van. Richard, uh, even naar jou weer terug. We, we, we praten over de politiek. Mark Rutte had een bijzonder moeilijk jaar, kun je zeggen. Ook nog met het gevoel van een statement uh, in 2012. <lacht> Hoe gaat het hem in 2013 uh, verkeren? Nou ja, het, het wordt sowieso politiek gezien een enorme uitdaging. Wat ik had verwacht afgelopen maanden... dat er veel meer duidelijkheid genomen zou worden door het kabinet zelf. Hè? Zo van, tjak, tjak, tjak, zo gaan we doen en geen gelul. Maar zo is het niet gegaan. Hè? Er is eigenlijk uh, ontzettend gepolderd. Terwijl wij ook al een paar jaar aangeven... luister, dit is niet de tijd van bolderen. Hoe graag je dat misschien mm. ook zou willen. Dit is de tijd van het brainstormmodel... waarbij je dus zegt, dit is in theorie de beste richting... en dat moeten we gewoon zo aan doen. En we moeten hem uitleggen aan de achterban... Ja. dat het pijn doet links en rechts, maar we moeten duidelijk durven verkiezen en eigenlijk is er op een heleboel front en dat is natuurlijk logisch als je PvdA en VVD bij elkaar stopt dan heb je wel heel breed raamvlak maar ja ga je dan echt hele grote beslissingen nemen denk het niet nee er is een quote van Mark Rutte die oh, jij ja, ook die ja. heb je zelf aangedragen want daar zeg je daar zit heel veel in dat zei die ja. dus in 2012 ergens uh, vlak voor de kerst vlak voor de kerst en nou laten we even luisteren je kunt niet als, als Nederlands kabinet uh, in een exporteconomie zoals de onze, kun je proberen op de hele wereldeconomie de te beïnvloeden. Wat wij kunnen doen, is ervoor zorgen dat Nederland klaarstaat om en nu de ellende zo ondiep mogelijk te laten zijn. door niet nu de staatsschuld plotseling te laten oplopen, bijvoorbeeld. maar ook door die hervormingen ervoor te zorgen dat je aanhaakt op groei. Kijk, en dat is dus heel goed dat je dit nu eindelijk hoort dat het uitgesproken wordt. Ik heb nog nooit horen zeggen door hem of door andere ministers. Wat ze eigenlijk zeggen, jongens, wij kunnen het in Den Haag ook niet veranderen, die hele recessie. Als het op een gegeven moment gaat groeien, dan kunnen wij zorgen dat we klaar zijn om aan te haken op die groei. Wat betekent dat dus al die jaren dat het goed ging, al die decennia, dat hebben ze dus blijkbaar ook, ook niet, niet in Den Haag gedaan. Nee, dat kwam omdat het economisch wereldwijd ontzettend goed ging. Heel veel export voor Nederland. Ja, dan kan ik ook het zorgstelsel, onderwijs en dat soort dingen allemaal heel goed regelen, pensioenen. Nu valt het tegen. En het, natuurlijk is het ook waar wat er gezegd wordt, maar dit is een hele, als je dit echt laat doordringen, ja, gewoon als een burger, luistert, ja, ja. denkt van oké, okay, zoek het maar uit, regel het maar in het land. Wij kunnen het eigenlijk Wij ook niet. Wij hebben ook geen banenmachine. Nee, ja. dat, dat belooft dan Dat is heftig hoor. Precies, dat, ja. dat, nou, dat steunt de stelling dat 2013 niet veel goed belooft als zelfs de premier de handen enigszins omhoog heft. U kunt nog reageren hoor, luisteraars. 081121. 2013 belooft niet veel goeds. In de studio Richard Lamp, hij is trendwatcher. Aan hem kunt u ook uw st vragen stellen. Kan ook via Twitter, hashtag eens of hashtag oneens. Dan even naar Hein Groen uit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja, Reageer u die maar. Meneer de, die meneer de trendsetter, die heeft natuurlijk niet zoals ik de crisis van 29 meegemaakt. Ik, als ik zo naar me kijk, denk ik, denk ik van niet. Nee, maar ik wil wel graag van u leren. Want ik heb wel uh, jaren 80 een andere crisis meegemaakt, maar 29 niet, nee. Nou, die heb ik wel meegemaakt. En op het ogenblik wordt buiten de eurozone, door diverse landen, die ook last van de crisis hebben, dezelfde maatregelen genomen, die wij in de dertige jaren namen. En dat is alleen heel simpel, werk creëren. Maar dat ja. werk kan je alleen creëren, als je dat stomme gedroe van die 3%-regeling... dat je die eens overboord zet. Want daar zit een kneep. Ze willen alleen maar hun eigen straatje schoonvegen... maar ze durven geen risico's te nemen. Maar ze hebben wel, toen de euro ingevoerd werd... de grootste devaluatie van onze munt ingevoerd. Dus wat willen de heren nu? Ze koken er op deze manier nooit uit. En wat ze ook allemaal kletsen, mogen ze doen... Misschien moeten ze een keer terugkijken naar die jaren de in de dertig jaren. Ja. En misschien daar eens iets van leren. En wat is, de les, wat is daar dan de les van, meneer, meneer Gewoon Groen? Gewoon werk creëren. Ja. Weet u bekend in Amsterdam? Amsterdam niet zo heel erg. Uh, ik, u hebt wel eens een Amsterdamse bos gehoord. Ken, dat ken ik, ja. Dat ken ik zeer goed. Goed. Dat is een project is in de crisisjaren ja. opgezet om werkelozen aan werk te helpen. Maar ik neem aan dat u ook de Duitse autobanen kent. Ja. En de Duitse autobanen zijn ook tijdens de oorlog of tijdens de crisis opgezet ja. om werk te creëren. Oké okay, dus. En al dat soort dingen wordt in buiten Europa op het ogenblik wel gedaan, onder andere in Brazilië. Maar wij kijken niet verder als Den Haag en naar Brussel. En dat is het allerdomste wat we doen kunnen. Hij Groen, zeer bedankt voor We gaan erover doorpraten. Ja. En Zeer goed. En een gelukkig jaar, meneer Groen. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel. Nou, reageer maar even. Er moeten niet projecten komen zoals in de crisistijden. Ja, Nou ja, dat is op zich een goede gedachte. Sterker nog, dat is eigenlijk al geprobeerd de afgelopen jaren. Wat je op een gegeven moment zag, is dat alle indicatoren laag bleven... maar de orders gingen omhoog. En Dat was dus door de stimulering vanuit de overheid... tot en met bijvoorbeeld hè, de, de inruilpremie voor je oude auto en dat soort dingen... wat in Nederland en in Duitsland gedaan is. Dus op zich zie je dan wel een opleving. Maar dan zou dus ook helemaal economiebreed het mee moeten gaan uh, resoneren als het ware. En dan kan het in beweging komen. Dat is niet gelukt. Nee. En het is dus nu op dit moment ook heel onverstand om heel veel geld in allerlei kunstmatig werk te gaan pompen. Wat je bijvoorbeeld in Ierland ziet, waar veel te lang doorgebouwd is... in China zie je dat trouwens net zo hard, waar steden zijn... waar helemaal niemand ooit in gaat wonen waarschijnlijk... maar in Ierland bijvoorbeeld ook. In Nederland zijn we een beetje rustiger. Er zijn wel heel veel infrastructuurprojecten die nu nog doorlopen... dat ik denk, van, nou, zou je dat nou wel doen in deze tijd? Maar daarmee wordt de bouw en in infra behoorlijk geholpen. Ook al klagen ze wel... Uh, redelijk terecht, maar er is gewoon niet meer werk. Maar echt kunstmatig werk genereren, ja, dat is natuurlijk een eindige piramide. Dat moet je maar niet toch, doen. Maar toch, je kunt voor een lange tijd mensen wel aan het werk houden, zou je zeggen. Dat dat dat wel. Overigens, uh, we gaan ja de, de crisis uithopen. Uh, wat is jouw ja. oplossing hè, voor de mensen? Want, Heel simpel. Uh, ja, serieus, nou, simpel, Ik snap uh, nog steeds niet serieus en ik hoor het niet in Den Haag. Er zijn namelijk maar twee pijlers waarop die economie echt goed in beweging komt. De eerste is export buiten Europa en ieder bedrijf, hoe klein je ook bent kan export realiseren buiten Europa. Al ben je een secretaresse, ondersteuningsbureau of weet ik veel wat. Als je goed nadenkt, kan je via internet heel makkelijk export creëren... naar de BRIC landen en andere regio's, ja. de, de snelgroeiende economie... en dan komt Europa erachteraan. En het tweede aspect is ICT. Want er moeten heel veel sectoren echt hervormd worden... En wat je nu ziet, is dat, nou, bij wijze van spreken, de muziekindustrie is in elkaar gedonderd door alle uh, online uh, downloadmogelijkheden. De journalistiek nu, die zit onder druk, want ja, kranten zijn niet meer te betalen, terwijl we wel journalistiek willen hebben. Dus al die sectoren moeten heel erg echt hervormd worden, En mm. wat je erbij hebt gekregen. Want we zijn onderweg van een goede economie de afgelopen decennia naar een balanseconomie, die zal na 2020 echt goed zichtbaar worden. En nu zitten we dus in die overgangsrecessie. Wij noemen dat de transitie-economie met heel veel ruilhandel en heel veel hervormingen. En die hervormingen kun je heel makkelijk sturen en onder controle houden door ICT. Dat is namelijk het grote voordeel ten opzichte van de andere recessies... die we vroeger gehad hebben. Je kunt nu heel nauwkeurig meten en regelen wat je aan het doen bent... als bedrijf, als regio, als overheid. En dat gebeurt totaal niet. Dus daar daar zitten kansen, daar ja. liggen dus kansen. En daar kunnen we het jaar een beetje goed mee, mee maken. 2013 belooft niet veel goeds. Uh, aan de lijn mevrouw, mevrouw Puk Brouwer uit Amstelveen. Ja, hallo. Dag mevrouw. Goedenavond. Meneer, um... Ik wilde eigenlijk reageren op steeds die one-liners eh, op radio. En eh, dat is nu zojuist, hoor ik het weer met die hypotheken. Dan denk ik mensen moeten wonen. Je huurt of je koopt een huis. Degene die van een bank geld krijgt om een huis te kopen, die mag zijn handen dichtknijpen. Ja. Want die betaalt de huur voor de toekomst aan zichzelf. En waarom moet daar altijd een speculatief iets in zijn... Dat moet toch afgelopen zijn? Waarom moet je zo gemakkelijk geld verdienen? Dat is gewoon te gek voor Ja, die speculatie, ja. Nee, dat, dat zijn we het ik en, wel met elkaar eens hoor. Ja, maar, absoluut. Dat zijn we met elkaar eens. En ik vind gewoon, benadruk ook, dat mensen gewoon wonen. En de een kiest dit. En waarom altijd gewoon zo hard schreeuwen van dan gaat het slecht. En de huizen worden minder waard. En dat ja, is ja. ook altijd veel te duur. Een jongere van dertig heeft het verschrikkelijk moeilijk... maar dat heeft hij al tien jaar om nou, de, in die woningmarkt te komen. Er is wel iets verslechterd, denk ik. Maar goed... Oké, okay, mevrouw Brouwer, ik denk dat we elkaar niet heel veel ontlopen in, in deze. Uh, we gaan even kijken. De tweets, Maggie, zegt mij Eertmans eens. Als je voor je 48ste pessimist bent, weet je te veel. Ben je na je 48ste een optimist, dan weet je weer te weinig. We hebben nog een paar minuten, eigenlijk twee. Ik wou je nog vragen, Richard. De koningin, ja, je bent geen voorspeller, heb je al vaker ja. gezegd. Maar meer, natuurlijk een trend wordt ze laatst Geen glaasbol bij me. Geen glaasbol, maar toch even erin kijken. Majesteit, gaat ze aftreden, verwacht jij... Uh, dat, daar ga ik natuurlijk niet over, maar uh, als je het zo kan aanvoelen... Uh, het lijkt mij niet verstandig, eerlijk gezegd. De kans denk ik wel, als je heel rationeel kijkt... binnen twee jaar zal het waarschijnlijk wel gebeuren. Wanneer weet ik ook niet, natuurlijk. Nee. maar dat lijkt me vrij logisch, eerlijk gezegd. En, en wat ik zo weet, ik weet ook niet alles, maar Willem-Alexander is daar ook wel klaar voor. Ja, de personen waarvan we nou veel gaan horen in 2013... dat zou je kunnen duiden in de politiek of in de televisiewereld bedrijfsleven. Zie jij mensen waarvan je zegt, nou, let daar maar eens even op in 2013... Ja, ik denk, we zijn op zoek naar rolmodellen. Hè? Want we willen uit die, die ja. recessie komen, zeg maar. Dus we zijn op zoek naar... Um, serial entrepreneurs zal ik maar zeggen. Mensen die al een aantal bedrijven neergezet hebben. En mensen die aardig kunnen duiden. Uh, Peter Verhaar komt sowieso in, bij mij op alsgene die gewoon aardig ingewerkt is. Maar ik zie ook de jonge generatie uh, die die uh, en nog aan het studeren zijn... maar ook al bedrijven gehad hebben. Ja, die gaan uiteindelijk de nieuwe economie neerzetten. Um, en die snappen uh, hoe die hervormingen werken en in welke transitie we ja. eigenlijk zitten. Ja. Precies. Richard Lamp. lamp. Mogen zeggen allebei, trendwatcher en futuroloog, zeer bedankt. Jij was hier bij ons in de studio. Ik ga nog even naar een laatste reactie. Op de stelling 2013 belooft helaas weinig goeds. Jan Lammers uit Aalten. Ja, goedenavond Jan Lammers uit Aalten. Uh, bij de grens met Duitsland Gelukkig gaat het over de grens wel goed. Maar als je naar Amerika kijkt, dan moeten we helaas nog twee maanden gaan wachten. Kijk, nou dat is een mooie afsluiting. Jan, dankjewel. Tot de volgende keer een heel gelukkig nieuwjaar. Dat geldt ook voor de luisteraars die nog bellen. Die we niet bij de uitzending kunnen halen. Een fijn en goed begin van dit mooie nieuwe jaar. We hebben er natuurlijk zin in, uiteraard. Maar er staat ons wel wat te wachten. Daar ging deze uitzending over. Peter Verhaart weet het nog. Avondspits en de Richard Lem. Ik zie wel een tweedeling in de maatschappij. Geen baan is armoede. Wel een baan is geen probleem. Nou, met die tweet kunt u nog even de avond in, want dat, daar kun je nog een tijdje over nadenken. We gaan eruit, we geven het stokje door op Radio 1 aan Kunststof. Daarin zit hoogleraar Toekomstonderzoek Wim de Ridder. En ik zie Ries knikken. je uh, kent Daar moet hem. u zeker even naar doorluisteren. Kijk, nou, een advies, een gratis advies hier nog van de tafel van Avondspits. U kunt overigens deze uitzending van Avondspits en de andere terugluisteren... op www.omroepwnl.nl slash Avondspits morgenavond... Dus is weer een nieuwe avondspits. Vanaf half 7 zijn we terug hier op Radio 1. Heel fijne avond en heel graag tot morgen. Oud en nieuw op Radio 1. Zometeen vanaf 8 uur. Oude wijzen Willeke van Amelrooy, Jan Terlouw en Xaviera Hollander. Naast nieuwe talenten. Rob Wijnberg, Carolien Borgers en Dennis Wierspa.